Als zo halen? 25 kilometer. Zeker 25 kilometer. Het is wel meer. 30. En hoe lang ook het vol? Hoe hard lopen marathondopers eigenlijk? Over een uur hebben de honden de helft alweer ingehaald. Het bos was eilig. De bomen staan niet meer zo dicht op elkaar. Maar als een man sneller vooruit kan komen... kan een hond het ook. En je kunt in het open bos een vluchteling... veel gemakkelijker zien. Dat moet vooral doen. Omkeren... Daarboven gaan, de bergen in. riviertje, riviertje, dan is water. Water, water is het enige wat vooral kan redden. In het water verliest een hond de lucht van het spoor. Het riviertje is niet diep, niet veel meer dan een flinke beek. Vooral loopt meer dan hij zwemt. Langzame, lange passen. Het stromende water helpt hem. Het duwt hem als het ware vooruit. Hij loopt één uur, twee uur. Geen honden. Vooral krijgt Krampus een spier van het koude water, maar hij loopt door. Tegen de avond weet hij niet waar hij is, maar het gevaar is geweken. Het is heel onwaarschijnlijk dat de honden nu nog zullen vinden. Toch blijft hij voorzichtig, niet op de grond slapen. De beste tent die je hebben kunt is een grote boom met een brede kruin, heeft Kolka eens tegen hem gezegd. Vooral weet lang hoe hij zitten moet slapen. Vandaag leert hij ook hoe je in een boom kunt slapen... met riemen om je middel vastgebonden aan de takken. En voorlopig blijft hij iedere nacht zijn bed in de bomen opslaan. Niet omdat hij nog bang is dat hij vervolgd zal worden... maar omdat er geen eind komt aan het bos. Wekenlang. Maandenlang. Het wordt augustus. Het wordt september. Hé, hij jij daar, je hapenbakje... Waar kom jij uit de lucht gevallen? Wat ik aan heb, dat is mijn zaak. En waar ik vandaan kom, gaat je geen bliksem om. Nou, ik heb hier het toezicht in het bos. Het gaat me dus wel degelijk wat aan. Oh, ja, als je van de boswacht bent... Ja, is er natuurlijk wat anders. Zeg dat dan. Maar daarom hoef je me nog niet uit te lachen om mijn kleren. Oh, ik ja. heb overgegeven voor werk in het bos, maar... Ja, kijk, toen ben ik ziek geworden en... ja, daarom kon ik niet met anderen meekomen... Ze hebben me achtergelaten en zei je dat, uh, als ik weer wat water was, maar achter zal moest komen. Ja, dat is onzin. Zieke mensen horen niet in het bos. Hè? Net wat ik ook heb gezegd. Ja, maar wat moet ik? Zei dat het zo'n vaart niet liep en dat ik niks mankeerde. Ja, nou ben ik al dagenlang op zoek naar mijn afdeling. Geloof uh, dat ik aardig verdwaald ben, hè? Zo welk rivier moet je wezen? Uh, Oblomov, of zoiets. Oblomov. is hier niet. Orzooi, zou je bedoelen? hè? moet eens even kijken hè? Oh, die paparazen. Ja, hier, wacht eens, daar heb ik het. Orzooi, ja. Orzooi. waar is dat? Oh, dat is nog meer dan een dag hier vandaan. Waarom ben je niet met de kabelbaan naar boven gekomen? Die doet alle rivieren aan. Weer hmm, een staaltje van onze prachtige organisatie. Klopt nooit op luid, onze organisatie klopt uitstekend. Ja, het kan wel wezen dat er soms een beetje te veel georganiseerd wordt, maar orde en regel moeten er nou eenmaal zijn. Naar Oorzooi ga je die kant daarop. Ja, ja. Waar de kap aansluit ja. bij die 30 jarige lijken Oh ja, daar ja. ja. Zo wat 15 wet verder, ja. kom je aan een houttransportbaan. Huh? En daar ga je linksaf ja. naar boven toe. Oh ja. Dan kom je met een paar uur vanzelf bij de eerste ploegen. Goed, goed ja, dat zie ik dan wel. Dank je, maar.. Ik zou voor vannacht wel graag hier willen blijven. Oh, maar natuurlijk blijf je vannacht bij ons, man. Je ziet eruit als een geest. Ik zou Michael vragen of hij de sauna voor je in orde maakt. Eh, Zo'n bad doet maar goed, Michael. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je bent er niet zo best aan toe, geloof ik. Hè? Zo kom jij niet ver meer, kamerad. Ver. Wat bedoel je? Niets, zomaar. Toch zou ik je aanraden een beetje voorzichtiger te zijn. Uh, ja, ik moet oppassen. Zwaar werk in het bos, hè. Maar niet al te hard aanpakken. Ik zal een beetje kalmang gaan doen? Ja, het doet er tenslotte niets toe of ik me nou morgen of overmorgen in mijn rivier meld, hè? Als je je daar tenminste wilt melden. Wat dacht je dan? Dat ik me wou drukken. Ik dacht dat jij geen west bent. Huh? Zal ik jou eens zeggen wat je bent? Een Duitser ben je. Zuid-Duitsland of Oostenrijk? Kan niemand ons hier horen. Laten we nog een beetje water op de sauna gooien. Als er maar genoeg zit, dan kunnen we ons niet verstaan. Mijn vader komt uit Tirol. Ah. En jij bent er naar op de hè? van, hè? Waar wil je de, de gaan zorgen? Eerst heb ik het bij Yakta geprobeerd. later nog even zonder. Ja, je bent niet goed snik. Van Siberië naar Mongolië. Het is van de regen in de druk. Je kunt de je niet uit naar Mongolië. Je kunt er trouwens nergens uit. in Ik kamp heb je gezeten. Baik meer? Nee. Aan de Oostkaap. Dat maak je mij niet wijs. Is wijzezrekkelijk waar. De loodmijnen op Tjoeksenscheer-iland. Heb jij het klaar gespeeld van de Oostkaap om hier te komen? ja. Oh. Als dat waar is, dan moet je ook nog een paar duizend kilometer meer niet kijken. Nee, Je gaat dan natuurlijk niet naar de Houtkap. Nee, natuurlijk. Als je van hier... Als je van hier aan de transport komt... Mm. Dan zorg je ervoor dat geen je geen mensje ziet. Ja. En hou aan op het noordwesten. Goed, joh. Ja. je dan toch iemand nog tegenkomen, dan Goed. zeg je dat je van Bosdistrict 12 op weg bent naar... District 7. 7, ja, ja. Goed, denk toch om. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Dat heb ik zo langzamerhand wel geleerd. Ja, heb je er enig idee van waar uh, Abakam ligt? Nee, minst nee. idee. Oh. Nou, het is nog een hele weg. Maar je moet die kant voorlopig uit. Als het je werkelijk gelukt om in Abakan te komen... Ja. dan vraag je daar naar kamerad Leopold Messner. Leopold Messner? Leopold Messner, ja. ja. Hij is naar Charnik en hij woont in de straat der Oktoberrevolutie. Ja. Leopold Messner is uh, mijn vader... Heet dan, dan. heet jij dus Michael Mesna. Hm. Mijn vader is een hele goede Na de Eerste Wereldoorlog wil je net zo graag naar Wenen terug. Als jij naar nou een in Innsbruck of. of uh, waar je ook anders zijn doet. Als je hem spreekt, dan moet je hem zelf maar eens vragen hoe dat is gegaan. Uh, hij is niet thuisgekomen. Nee, mm. ja, dat is een verhaal apart. Ja, als ik je nog een goede raad mag geven. Ja. spreek je dan vervolgens niet zo Oostenrijks-Russisch. Ja, goed, zo'n zal ja, ze ze hebben hier niet allemaal vaders die uit Wenen komen. En eh, er zijn ook nog wel echte Russen... die niet bepaald op hun achterhoofd zijn gevallen. Voorzichtig zoekt Clemens vooral zijn weg... door dit gevaarlijk gebied... waar het wemelt van houthakkers... die hem lastige vragen zouden kunnen stellen. Bij de transportbaan... sluipt hij behoedzaam van boom tot boom... zonder door iemand gezien te worden. In een verlaten werkplaats... neemt hij een bijl mee... Die misschien nog te pas kan komen Michel heeft hem ook de verdere weg zo nauwkeurig mogelijk uitgelegd en dat geeft hem een houvast om zich te oriënteren hij komt langs een strafkamp voor vrouwen die als mannen gekleed zijn en precies hetzelfde zware werk bij de houtkap moeten doen als de mannen hij blijft een halve dag heimelijk in de buurt rondhangen en vanuit zijn veilige schuilplaats kijkt hij toe ...en luistert naar de gesprekken van zakkerosters ...en die weg uit de grote stad. Vooral heeft, behalve dan bij de Tjoekchen en de Jakuten... ...jarenlang geen vrouwen meer gezien. En daardoor vergeet hij bijna... ...wat dit voor soort vrouwen zijn. Maar s'nachts... ...breekt hij in een van de brakken van het vrouwenkamp in... ...en steelt voor een paar weken proviant. In oktober... ...breekt hij ergens anders in. En in november... ...weer ergens anders... Tot hij in het land der dode geesten komt. Daar valt niets te stelen. Hé. Hey. Hallo. Niemand? Geen mens. Nijgens iemand. een heel dorp van vijftig of zestig huizen waarin niemand woont. Hé. Hey. Wat is dat? ergens voetstappen in de sneeuw. Er zijn geen sporen op de weg. Alleen maar ratten. Ratten, honderden ratten. Zijn hele legersratten. Zo'n kippenval van te krijgen. Ik sta nog liever tegenover een MWD-man met zijn stunken in aanslag. de ratten. Ze klappen tegen hem op, ze bijten. Ik kan niet, ik kan niet anders dan de pest. Maar waar zijn de wijken dan? De wijken. Er, er is niemand. Nergens. Het hele dorp is leeg. De as ligt nog op de vuurplaten. Er staan nog tafels en krukken. Geen pest. Mensen zijn gevlucht. Ze hebben haast gehad ook. Als ik het erop waag om tot morgen hier te blijven... moet ik overnacht... voor de ratten een vuur aanhouden. De volgende dag komt vooral nog twee maal door zo'n Lugrupe verlaten dorp. En de derde dag weer. weg. Weg zeg Jouw Jou is hier geplaatst. Ik ik haal. Ik wou ik hier helemaal niet blijven. Ik, ik, ik ben verdwaald. Geet dat mes bij je. je gaan weg. Ik doe al twee jaar lang niets anders dan weggaan. Ik moet naar Rabakan. Welke kant is dat op? Rabakan. Rabakan. Je... We Ver weg. 500 op west. naar Rabakan en, en laat me alleen. Haar vreemdeling, ga weg. Stil, hoor je dat? De dienstvliegtuig. Ga mee. Hoe Ze mogen ons niet zien. Ze worden ben ik nog gek of jij? Of, of spookt het hier, hoe zit dat? Ze vliegen hier een paar keer per week over. Toen zien of er geen mensen zijn. Dan mag iedereen wat wezen. Alle huizen zijn ontruimd. Iedereen is weg. Hebben ze? Hebben ze de mensen weggehaald? Heel erg. Ja, ze hebben ze allemaal weggehaald. Mij ook. Maar ik ben teruggekomen in nee, vijf. Ze hebben al op me geschoten. Ze hebben me met bommel gegooid toen ze mijn schapen zagen. Hier schapen. De kippen Kijk daar. Brengt de schapen nou alleen nog maar 's nachts buiten. Precies ze. Gooi ze weer met bommen naar beneden. Ga weg, vriendelijk. Ga weg. Waarom hebben ze de mensen weggehaald? Wat heeft dat allemaal te betekenen? Daarna toeva. Ja. Tanatouva. Wat is dat? Tanatouva. Zeg. Niet praten. De piloten kunnen je horen. Ga weg. Ja, ik ga het om. Laat je overdag nergens zien. Goed. Alleen s'nachts. Die kant op. Hm? Altijd maar doorlopen. Je zult overal lege dorpen vinden. Tot overmorgen. Clemens Forel is de weg naar Abakant kwijtgeraakt. Hij is terechtgekomen in het land der dode geesten. Het randgebied van Tanatoeva, waar niemand komen mag. Want hier doen de Sovjets hun atoomonderzoeken. Forel vlucht voor de dode geesten. En hij is bijna blij dat er ook anderen zijn... die bang zijn voor het gevaar dat hen omringt. Voor Forel is er overal gevaar. Het is gevaarlijk om in te breken in de magazijnen... van de arme dorpen waar hij doorheen trekt. Het is gevaarlijk als hij s'nachts ik was niet ver van de plaats waar hij zijn slag geslagen heeft. gaat slapen met de plunjesak vol gestolen proviant naast zich. mensen met een slecht geweten slapen licht en zijn s morgens vroeg wakker. vooral moet s morgens vroeg wakker zijn. hij moet verder tegen de ijzige, bulgende stormen, langs onbegaanbare wegen, door modderige moerassen en door natte sneeuw. het geloof dat hij nog ooit thuis zal komen is ergens diep in hem weggezakt. Waarom gaat hij eigenlijk nog verder? Hola, kamerad. Hoe ver is het nog naar Abakan? Ver. Ik kan het vragen wanneer ik wil. Het blijft altijd ver, even ver. Je weet toch zeker wel dat je niet over de spoordijk mag lopen? Ja, je kunt het maar doen. Hoe kan ik anders weten welke kant ik op moet? Het is streng verboden. Hallo, geloof, Hoe ver is het naar Abakan? Ik zal je naar de overkant brengen. Verder moet je zelf maar zien. Ook al goed. Vier roebel veergeld. Ja, oh, ja. Alsjeblieft, kun je wisselen? Wat moet ik daarmee? Die biljetten zijn al lang niet meer geldig. Oh, dan oh, kan ik jullie betalen. Ik heb geen ander geld. Kom jij naar een andere wereld? Ja, zo kun je het wel noemen, ja. Oh. Vooruit dan maar. Ik je voor niets overzetten. Vraag het maar, omdat er in iedere stad van een straat van de Oktoberrevolutie is. Maar als dit Abakan is, dan moet u de Janik Leopold Mesnar wezen. Die ben ik. Wat kom je doen? Ik kom u de groeten overbrengen van uw zoon Michael. Kom binnen. Van Michael zei? Waarom bent u zo bang, kameraad Mesner? Ik vertrouw je niet. Je bent een Duitser, dat hoor ik direct. Gevlucht? Twee jaar geleden, van de Oostkaap. Vandaag ben ik tot hier gekomen. Ik, ik wil naar huis. Dat heb ik ook eens gewild. Maar u bent niet gegaan. Hoe, hoe kan dat? Hoe kunt u hier zomaar gewoon leven? Ik, ik heb hier mijn werk. Het gaat me niet al te slecht. Ja, ja. ja ik, ik wou ook naar huis. Ja. Eerst waren de witte de baas in Siberië en ja. de rode... Wij zaten er tussenin. Uh -huh. ze, ze wisten geen raad met ons. In 19 wou ik naar huis uh -huh. en in 20 wou ik nog naar huis. Uh -huh. en, ja, en toen? Ze hadden me, geloof ik, ver, vergeten. Uh -huh. In 21 ben ik toen maar gaan werken uh -huh. in, in het bos, in het hout. Uh -huh. ja, Dan werd je uh -huh. uitgeschreven als krijgsgevangene. Uh -huh. Toen kwam er een Nans-delegatie om er nog achtergebleven krijgsgevangenen op te halen. Uh -huh. Ik heb hem dadelijk opgegeven, maar ze vergaten me voor de tweede keer. Dat, dat is nu al zeker 30 jaar geleden Dat kon kloppen, ja. Weer een of twee jaar later kwam Albrecht op inspectie. Albrecht, de commissaris voor het boswezen. Oh, okay. Een Duitse van origine. Yeah. Het lukte me met hem in contact te komen en ik legde mijn geval uit. Mm. Zo gauw ik in Moskou terug ben, zei hij... zal ik die zaak van jou laten onderzoeken. Oh. Toen ik twee jaar later nog niets gehoord had... heb ik het Sovjet-staatsburgerschap aangevraagd. Yeah, maar... Na een half jaar kreeg ik bericht dat ik genaturaliseerd was. Van toen af was ik Sovjet-Rus. Hey. Weer een half jaar later kreeg ik toestemming om naar huis terug te gaan. Zie je, Albrecht was een man op wie je kon rekenen. Een beetje laat hoor. hè? Maar toen ik dan eindelijk op de trein zou stappen. zeiden de autoriteiten dat ik als Sovjet-staatsburger geen verlof kon krijgen voor een reis naar het buitenland. Sovjet-staatsburgerschap geeft u hier in dit land tenminste een houvast, hè? Het is iets. Ja, ik hoop dat ik ervan op aan kan dat je niemand iets van al die dingen vertelt. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Als kameraad Mesner word ik er liever niet meer aan herinnerd. dat ik eens een zekere Leopold Mesner geweest ben. Ja. Je kunt natuurlijk niet hier blijven. Het is het beste dat je vandaag maar meteen weer verder gaat. Ja, maar waarheen? Waarheen? Ja, dat is mijn zaak niet. Uit de Sovjet-Unie kom je niet, nergens. En in de Sovjet-Unie blijven kun je ook niet. Je bent hier een dood man, je bestaat niet, je mag niet bestaan. Wanneer je je wilt laten begraven, moet je zelf weten. Klinkt allemaal wel erg hoopvol. Ja, maar met die kleren dan kom je geen kilometer verder. Ik heb anders al heel wat kilometers afgelegd. Ik zal eens kijken of ik nog iets van Michael kan vinden wat je aan kunt trekken. Ja, kopen kun je niet. Het nee, is nee, allemaal nee. erg moeilijk. Hier, pas maar eens aan. Oh, dank u. Ja, meer kan ik niet doen. Ja. Het spijt me, ik, ik kan je onmogelijk hier houden. Ook niet alleen voor vannacht. Ja, maar hoe kom ik van hier naar de grens? Uh, probeer het naar Iran. Zijn er zijn al eerder geweest, die het ook niet gelukt is. Zeg maar alsjeblieft niet welke kant je van vlammet op te gaan. Wat ik niet weet, kan ik niet verraden. Je kunt nooit weten, best mogelijk dat ze er op een of andere manier achterkomen... Ja. dat je bij me bent geweest. Dat is Kamerad Messner. Een man die grijs geworden is van angst. Van mens is hij in elkaar geschrompeld tot kameraad. Hij denkt er maar liever niet aan dat hij vroeger iemand anders is geweest. Maar er zijn ook andere mensen, arme en onaanzienlijke sloebers, die op hun manier de deugd der warmhartigheid beter verstaan dan menige zette burger. Zo treft vooral op zijn verdere weg bijvoorbeeld Moes en Mamoeska, die hem gastvrij binnenlaten als hij op een deur klopt. Ze geven hem eten en de beste plaats op de kachel is voor hem. Hier ja, heb ik nog iets voor je, voor onderweg. Oh, dank u wel, hè? Je bent zeker een gevluchte, een sylnie. een gestrafte. Nee, moedertje, ik ben geen strafnik. Ik ben een krijgsgevangene, een Viana plennie. God zegen je, dat je maar goed thuis mag komen, jongen onze zoon hebben ze als zeldi naar de mijnen gestuurd kniel mijn jong kniel dat ik een kruisje over je maken dat heb ik voor onze zoon ook gedaan en we bidden iedere dag dat ik gauw terug zou komen in de naam van de vader van de zoon... en van de heiligheid. Amen. Ga je goed, jongen. En blijf praten. En met de zegen van zo'n goed oud vrouwtje gaat vooral dan weer verder. Hij komt nu over grote drukke wegen, vol mensen en vol papier. Een eenzaam voortrekkende man kan dan niet verloren gaan. Met heel die sterk levende bedrijvigheid rondom. Natuurlijk zijn ook daar de MWD-mannen op de bruggen. Maar het is het leger van de land van de landlopers. Het leger van de armen onder de armen dat over die wegen gaat. Nauwelijks waard om gecontroleerd te werken. Armoede en bedelarij gaan hand in hand. Uh, hallo, kameraad. Kan ik meerijden? Mag ik niet doen, dat weet je duivels goed. Nou, geef me dan een sigaretje van je. taal tuig. Dan moeten jullie allemaal in een werkkamp opbergen. Hier, pakkant. Bedankt, goeie reis verder. Zien dat ik een andere lift krijg. Hij krijgt een andere lift. Naar Koepsov. 150 kilometer verder. Een paar dagen later slendert hij in Simi over de markt. Om te zien of hij voor morgen wat eten te pakken kan krijgen. De eerste luitenant Clemens Vorel. Een man uit een goed milieu, getrouwd, vader van twee kinderen... ...ordentelijk opgevoed in alle christelijke deugden, glijdt af. Hij wordt een van het uitvaagsel dat vegeteert aan de zelfkant, Een van de lichtschuwe parasieten... ...die geweteloos misbruik maken van het vertrouwen van de mensen. Sinds hij zich niet meer verborgen houdt... ...maar zich openlijk tussen de mensen beweegt... ...weet hij altijd waar hij is. Een vrachtwagen... ...heeft hij meegenomen naar Oespensky. Vandaag is hij in een klein stadje gekomen. De naam kan hij zich later niet precies meer herinneren. Hij zwerft rond op de spoorweg aan bij het station... ...dat een eindje buitenaf ligt. In het kanteurtje van het personeel brandt licht. Hij loopt er voorbij... ...en komt weer terug. Weer loopt hij voorbij... ...en weer komt hij terug. Hij ziet hoe een klerk bezig is geld te tellen. Als hij klaar is, stopt de man het geld in een leren tas. Mensen rekenen met geld. Als je onder de mensen leeft, heb je geld nodig. Hier, die tas. Stil, stil. Ik heb dat geld nodig. Maar dat is het. Ik hoop niet dat het hard is aangekomen. Maar het eerste half uur zal hij wel stil wezen. En dat krijgen ze maar niet meer. Help! Help met Tas! Help rovers! Houd de diep, help dat tof! Help dat toch, houd de diep! Oh, overvallen. Dat is mijn geld neergeslagen. Die kant is op opgegaan, ik hoorde hem lopen. Die kant, die kant is je opgegaan. Wat ik hier moeten doen? Zoiets, zoiets, zoiets moet natuurlijk best gaan. Ze zullen bij middel geen tijd te pakken hebben. Als ik hier bij de oorbeggen het loslaan... misschien lopen ze er voorbij. Het geeft allemaal niks als ze de honden loslaten. Komt de trein aan. Moet ik van de dijk af naar beneden. Kom ik nog verder vooruit. ...missens om te gooien. Goedere trein. Want de wagens met machines. Als ik onder zo'n kruip... ...kom ik met de trein veilig het station binnen. Er zoekt me geen mens. Als ze mensen geen honden hebben... ...jullie daar in zijn huis, of lijkt het maar zo? Waarom kon ik niet doorrijden? Helemaal vergeten dat er ook nog wel eens een trein doorkomt, hè? Weer een minuut de tijd verlies, stroom blazen, ...dure kolen verkloeit door jullie tijd. Ja, je hebt goed praten, man. We hebben hier een overval gehad, nog geen tien minuten geleden. Een kerel sloeg me neer en ging er met de van door. Al het geld dat we vandaag ontvangen hebben. Ja, vertel het allemaal nog eens precies. Ik heb een assistentie getelefoneerd. Twee man met een hond. kan elk ogenblik hier zijn. Hond? Ik ben erbij. ja. Voor ik iets kon doen, gaf die ellendeling me met een stopperslag op mijn hoofd. He? Ik stak ze in elkaar en toen... Eh, moordenaar! Nee, nee, geen moordenaar. De kerel is nog springleven. Ja, dat kan nou we allemaal wel waar zijn, kameraden, maar daar wacht ik niet op. Je kan mijn trein niet vasthouden dat jullie die klaar eindelijk eens een lurf hebben. Gooi, signaal of veilig en ik nog af. Natuurlijk, die trein moet ja. Zie je hier rijdt. Ah, daar nou komen ze met de hond. Ja, ah, nog eens. Waar precies kwam die kerel op jou? We moeten het nauwkeurig weten. Naar het beste, naar het westen, naar het westen, naar het westen, naar het westen. heeft de buit geteld. 1100 roebel. Het is koud op zijn opengoederenwagen. Het de deksel geeft maar weinig beschutting... Hij durft er niet onderuit te komen. Hij heeft het koud. Hij heeft honger. En hij schaamt zich. Een hoofd overvalt. Het is ver met hem gekomen. De smeerlap, de schurk, de boef. We gaan naar het westen, naar het westen, naar het westen, naar het westen. De smeerlap, de schurk, de boef schaamt zich over wat er gebeurd is. Maar Marie heeft er weer iets nieuws bij geleerd. Hoe hij bij de Sovjet-spoorwegen zonder te betalen met goederentreinen treinen kan reizen. Hoe hij te weten moet komen waar de trein heen gaat. Hoe hij moet overstappen. En hoe hij iedere keer weer op de goede trein komt die hem verder naar het westen brengt. Kazalunsk heet de stad. Kazalunsk aan de Sjordagia. Waar die in het Aralmeer uitkomt. Kazalunsk. De goede Danhorn heeft het Aralmeer nog net op het uitstokje van zijn kaart kunnen krijgen. Zou dan eigenlijk nog leven? Op het laatste briefje dat op zijn goederenwagen is geplakt, ziet vooral wat voor datum het is: 21 februari 1952. Op de laatste zondag van oktober 1949 is hij uit de mijnen van Kardesnev gevlucht. Vannacht slaapt hij in een greppel achter de hechtnaaste hij weet hoe hij moet slapen zonder dood te vriezen. Morgen zal hij op de markt zijn inkopen gaan doen. Hij heeft geld. Hij weet nog niet dat in het onaanzienlijke stadje dat Kazalunsk heet zijn lot beslist zal worden. Zeven, Chek! Zeven, Chek! Kamoezeven, Dank u wel. Eh, pijnlopig. Pijnlopig. 30 kopie. Ja, ja. Hé. Eh, je schocht. Stapetje. Je moest het rood Ja, ja, papiros. Eh, ik bedoel jou. Kom mee. Ja, ik heb je niet gehoord. je, meneer. Ik spreek jouw eigen taal. Ja, zo stapetje. Eh, pijnlopig. Pijnlopig. Da kruisje. 30 kopie. Drink je vodka, alleen. Ga mee. Ui, pastje. Ik praat geen ik spreek de taal die jij het beste verstaat. Waarom we toch weer terug, kerel? Nou, wat heb ik je gezegd? Kalm, hè. Niks laten merken. Ik meen het goed met je. Wees maar niet bang. Katalinsk is geen kwaaie stad. Maar is de markt een plaats om dingen te bepraten zoals dus wij te bepraten hebben? Hier woon ik. Kom binnen. Ik heb ja, me niet oh. hoe jij je noemt. Ik ben me ook niet nieuwsgierig naar waar jij dat geknepen bent. Laat me koud. De ene strafkampen, het ander allemaal gelijk. Ja, ik ben niet... Je bent niet, vraag ik je soms niet. Ik weet toch zeker duidelijk wat jij voor een landsman was. Oren moet een mens hebben. Oren? Oh. Ik kan je helpen. En ik zou je helpen. Ja, jouw helpen. Wil je de grens over? Ja. Ik kom uit Armenië. Ik woon hier. Ik heb mijn zaken. ...en voor jou weet ik een weg. Dat weg maar, deschne, Als zeker. ik zeg, je kan hier blijven, dan kun je hier blijven. Net zolang tot we alles klaar hebben. Mijn houdt zwijgt een grap. Het is doofstom. Dan zal je straks eten brengen je bed opmaken. Je moet een warme kraak hebben, want het is koud. Een mens bevriest. Als ik er niet ben, zorgt zij voor je. Nou, ik moet weg voor jou. Ik kan een paar uur duren. Ik terug naar de MWD. Dat zal je niet gehad zitten, vriend. Als jij terugkomt, zul je mij hier niet meer vinden. Wonderlijk huis is dat hier. Buiten een smerig krop, maar van binnen weet je niet wat je ziet. Rijk en keurig, netjes allemaal. De tijd aan de muren. Mooie oude spullen. Ik moet eruit. Ik moet eruit. Ik moet eruit. Ik moet eruit. Heb je die oude veeks? Sluit het een kap rond. Wat moet je hier? Sta maar niet voor mijn voeten opzij. Hè? Ja, weg gewoon die deur. Natuurlijk, als ik vergeten, ik hoort niets. Dat heb ik goed geschreven? Hoe brengt dat nou aan haar verstand? Articuleren. Misschien kan ze het lezen. Ik wil weg. Nou, baas Iger, geen last bezorgen. Geen last. Vergeet er geen klap Nou, dan niet. Wat doet het er ook allemaal toe? Ik ben moe. Nee, nee, hou je eten maar. Wat? Wat ben je? Slapen heb je geslapen. Een nacht en dag en weer een nacht al door maar geslapen. Weet je dat? Jij was er niet. Wat wil je mensen veel te doen? Ik heb hier wat kleren voor je. Kijk maar. Ja, wat ik aan heb, is niet veel meer waard. Zeg ik toch, zo kan ons het nieuwe komen. Sterk kijk goed. Ik kan wel tegen. Precies wat jij nodig hebt. Oh. Alles is geregeld. Jij gaat met de trein naar Oeralsk. Alle treinen worden gecontroleerd. Als ik zeg met de trein, dan bedoel ik clandestijn. Ik zei je precies wijzen waar je de goedere trein kan pakken. Ja, wat moet ik in Oeralsk doen? Van Oeralsk ga je weer verder. Ja, je waar ligt Oeralsk. Precies, Oeralsk ligt gemoet. Oeralsk ligt best. Er is voor jou maar één weg over de Caucasus. Nog weer dieper het land in. Meer dan belachelijk. De omgekeerde wereld... Zo ver mogelijk binnen trekken. Is dat de manier om eruit te komen? Wat voor reden zou ik hebben om jou slecht te raaien? Ja, wat voor reden zou je hebben om hem goed te raden? <laughs> toeval. Al moet toeval. Toeval dat ik je ontmoet dat. Je kan niet zo dikwijls iemand helpen. Maar als je het kan, wat doe je? Het. Wij zijn Kulaki. Kulaki? Wat zei dat? Boeren? Kulaki is een woord. We zijn die we zijn. Wat wij doen, dat noemen de sovjet sovjet beleid doe je, een soort uh, verzetsgroep? Verzet? Heb ik geen moed voor. Maar je ze noemen wil, ga je gaan. Je wachtwoord is Starshoy. Je gaat naar de man van wie ik je het adres zou geven. En dan zeg je Starshoy. Ik kom van Eger uit kazalinsk Niks opschrijven. Goed onthouden. Michael Iwanitz Zlatin. latin. Stranskaya Ulida, 42. Ooran. ...dan sluit krijg je je volgelust als je Het klinkt, uh, klinkt... allemaal allemaal nogal kinderachtig. Hoe kinderachtig? het klinkt, hoe minder gevaarlijk het is. Als jij maar komt waar je wezen moet. Maar vooral komt niet waar hij wezen wil. Iger en zijn onbekende vrienden hebben hem alles gegeven wat hij nodig had. Iger heeft hem persoonlijk naar de plaats gebracht... ...waar hij zonder gevaar op de plein kon springen. Maar vooral... Trouwt hem. Hij gelooft niet dat hij de Sovjet-Unie uit kan komen door diepere binnenland in te trekken. Bij ieder thuis heeft hij nauwkeurig de kaart bestudeerd. Een goede, betrouwbare kaart, heel wat anders dan de ruwe schets van Damhagen. De beste en kortste weg loopt niet naar het Noordwesten, maar naar het Zuiden. Daar kom je over de grens naar Iran. Je komt daar niet over de grens. Er is daar geen weg naar Iran. Vier maanden later staat Vooral op een dag in juni weer voor het huis van Ieder in Kazalunsk. Vervuild en in lompen. Uitgeput. Met doffe starende ogen. Je wist het dus beter. Je hebt het op je eigen houtje willen proberen. Ja. Je ziet wat er van terecht is gekomen. Natuurlijk. Mensen ziek. En dichter bij de dood dan bij de grens. Jij ja, hebt gezien. Je hebt ingebroken. Je bent een dief. Hoe weet jij dat? Je ogen. Je kan altijd aan iemands ogen zien wat hij gedaan heeft. Nog lang, dan, maar. Naam doe je zulke dingen. Je onrecht doet, zal geen geluk hebben. Dat staat geschreven. Je kan hier blijven. We zullen voor je zorgen. Dat je weer een mens bent. Dat zal minstens vier weken duren. En dan... zou je dan nog niet naar Oerwalsk gaan... Naar Michael Ivanovic-Latin. Waarom jij jouw liedje zijn nummer 42? Ik heb het onthouden. Als je naar huis wil, is dat de enige weg. Tovari's Michael Ivanovic-Latin. Ben ik. Ik kom van Igor. Wachtwoord is Stashoi. Zo, kom je van Igor. Igor heeft mij gezegd dat ik precies moest vertellen waar het op staat. In gevangen naar gevlucht. Ik wil proberen over de grens te komen. Die geur is te goed van vertrouwen. Laat zich alles wijsmaken. Hoe moet ik weten voor de waar is wat je zegt? Ontsnapte gevangenen hebben gewoon geen papieren. Maar de handtekening van Siberië staat op mijn rug. Als het nodig is, wil ik hem wel laten zien. Ah, goed dan. Morgen ga je verder. Naar Alexandrovsk. Nou, je moet zelf maar zien hoe je dat komt. Zorg dat ze je niet te pakken krijgen. Bij Alexandrovsk splitste de weg zich... Rechts ligt een straatboerderij, de Safkors Clara Zetkin. De agrarische leider van die Safkors heeft een zoon, Philippe Bonin. En daar ga je naartoe. Het wachtwoord is weer ga maar rood. zo vroeg mogelijk. Vooral gaat de volgende morgen. Maar de grens is nog ver. En de vrijheid is zo ver, dat vooral meer dan eens de moed werd te verliezen. Gevaar. Vooral denk bijna niet meer aan gevaar. Als er gevaar dreigt, is het niet zijn verstand dat hem zegt wat hij doen moet, maar zijn instinct. Een uiterst fijn ontwikkeld instinct van een man die meer dan twee jaar lang op de vlucht is. Maar de beschermende hand van Iger uit Kazalunsk blijft op onrusten. Hij volgt de dunne draad die de koulaki voor hem gespannen heeft. Dan ik kom van Slatien. Slatien, heeft je de goede weg gewezen? Je moet nu van Aleksandrovsk naar Oerda. Vladimir Plaaptov in Oerda. Kremskaya ulitsa op de hoek van de Kavronia. Hij zal je verruipen. Zo, heeft Bonin je gestuurd. Oh, dan is het natuurlijk een adem. Ik zou je te eten en te denken geven. En als je dan geslapen hebt, moet je er maar eens over denken... ...of je die hele idiote zaak maar niet beter op kunt geven. Dat zou verreweg het verstandigste zijn. En als je dan met alle geweld niet verstandig wilt zijn... ...dan ga je het beste naar Grozny. Fjodor Pavlovich, mijn keel, is een kerel van wie je op aan kunt. Kom maar in, keel zo, zooi. Ik heb je adres van Tovaris Platov uit Orda. Man, ik schrok mijn eigen complete wereld toen ik je aan zag komen. Gewoon werd de dood op wieltjes. En ook niet veel gebuffeld, hè, de laatste tijd. Dat zie je met je extra ogen. Sta je van te kijken, niet? Ja, <laughs> ja jongen, ik weet het wel weten. Je woont in Wat? Ja. ja. En hoe ik hier dan in Grozny kom? Ja. Dat ga je geen blauwe blik, man. Maar ik was ook communist hoe jij nog op je duim lacht te kluiven. En geen Labrador was die Marx, meneertje, Marx. Onvervast en onversneden. Dat begrijp ik niet. Hoe klopt het dan met die organisatie van jullie? Ja, die is toch anticommunistisch? Ja, quatsch. niet tegen de beginselen, niet tegen Marx. Alleen maar zo, lala, natuurlijk. Het past niet in het credo, zo gezegd, weet ik. Maar een mens zal een genadigheid hebben op zijn tijd niet, zichzelf. Alleen mag het niet een lelijk woord van communisme te zeggen, want dan braai ik je leven en de karbonaten breng ik naar de MWD. Hebben ze me naar nou zo'n geheide boosje wie kunnen sturen? Hebben ze niet. Het zit allemaal toch weer net een tikeltje anders in elkaar, zie. Maar schnotneuzen zoals jij moeten niet zoveel vragen. En voor de rest wordt de soep nooit zo heet gegeten als ze hem koken. Hm? Ga jij nou maar rustig naar Majeiske? Naar camera's Lermentov? En dat is een timmerman, hè? Een kind wijs je de weg. Lermentov. Ergens aan het water. Er liggen stapels hout opgeslagen. Hè? Dat kan niet missen. Ik... Ja, ik dacht dat ik over de Caucasus moest. Ja hoor, daar moet ik me eigenlijk niet mee. Jij hebt me niks verteld en ik heb niks gehoord. Als de timmerman Lermentor zomaar zijn werk in de steek laat... en een paar dagen vakantie neemt om een wildvreemde man... die ze hem op zijn dak hebben gestuurd over de bergen te brengen... begint vooral te begrijpen dat de wijdvertakte organisatie... waarin hij terecht is gekomen, behalve mensen waarschijnlijk ook nog wel iets anders over de Caucasus en over de grenspleeg te brengen. Hij herinnert zich opeens de wilderige inrichting van het kleine huis van Iger en Kazalinsk. En dat werd hem veel duidelijk. Maar waarom zou Iger een ontvluchte krijgsgevangenen in zijn zaken betrokken hebben? Hij loopt daarmee toch het grote risico dat die, als ze hem mochten snappen, het hele complot verraadt. Ah, ja, een man kan je niet wegstoppen zoals je andere dingen kunt verbergen. En als een man zo groot is als jij, dan uh, weten ze het van hier tot Katigorsk dat er eentje door de bergen gekomen is. Zo'n lange, niet hier uit de buurt. Ja, daar ben ik al drie jaar gewoon. gewoon. Overal waar ik langs ben gekomen, hebben ze erover gepraat. Door heel Siberië. Een slechte klimmer, zullen ze zeggen. Geen man uit de bergen. Oh, Jongen, ben ik anders in de bergen opgegroeid. Hm. Oh, dat zou je niet zeggen. Je loopt de roert. Hey, ik heb te lang, lang gelopen, hè? drie jaar. Hm. Je moet toch proberen een beetje meer aan te maken. Hè? We kunnen niet iedere ogenblik gaan zitten om te rusten. Hey, ik doe mijn best. Uh, aan mij zal het huis niet liggen. Hm. Anders zou je het schip missen, zie je. Uh, schip? Hier in de... Ja, als je het schip wist, is het voor de winter afgelopen. We zitten al in november. Ja, ik laat behangen, als je dan wat wijzer kan worden. Ja, een mens moet niet te wijs willen worden. Als het schip vertrekt en je ziet dingen die je niet begrijpt, vraag dan maar niet te veel. Dan zie je ook niet wat je niet hoeft te zien. Maar wanneer gaat het schip? <laughs> Morgen nacht. Morgen nacht. Maak je borst nog wat nat. Nee, maar hoe, hoe bedoel je? Het water is beestachtig koud, man. Maar als het waar is dat jij van de Oostkaap van Siberië komt... dan ben je wel aan een beetje kou gewend. Kou? Of, of dat alles is... Lekker. Nee. Ik zou toch wel graag willen weten wat jullie eigenlijk van plan zijn. Heb je nog geld bij je? Ja, ja. Ja. ja, alles bij elkaar een 400 roepen. Ah, Op tafel dan mee, laat zien. Het is maar in je eigen belang, hè? Ja. <laughs> Uitvoer van onze waardevolle bankbiljetten wordt streng gestraft. <laughs> en uh, wat wou je dan ginds met Russisch geld? Ja, het is nou niet direct wat je noemt de kapitaal, hè? <laughs> Heb je niks anders meer dat uh, iets waard is? Ja. Huh? Nee. Nee, ja, niets anders dan de kleren, die kamerlein. Ja, laat maar, laat maar. Zo arm als een luis. Ja. Ja, als je hem op zijn kop zet, valt er nog geen koppeek uit. je jonger? Nee. Ik, uh, ik, ben alleen nog maar bang. Ben je bang? Bang, hè? Nou ja, soms wordt er wel eens een beetje geschoten. Dan duik je onder en je doet net of je verdrinkt. Ja, het kan natuurlijk zijn dat je ook werkelijk verdrinkt. Er is meer gebeurd. Jij, jij zou juist eerst de eerste niet wezen, hoor. Maar, uh, nou, het toch over verdrinken hebben. Heb jij nog wel eens Jamaica rum gedronken, hè? Echt, oh, Nee, niet dat ik me kan herinneren. Dan drink jij vandaag een slokje om te slapen. En morgen, morgen nog een, voordat het schip gaat. Oh. is. Dan ook. Huh? Oh. Nou, hè? Dank <laughs> je wel. Ja, ja, kennen ze je niet. ja. Maar een man die weet wat werk is, die komt zo van tijd tot tijd wel eens wat toe. Ja. Waarom niet? Ja, dat ja, ja. ah, is best pul. Import. Uh, importeren jullie veel? Och, wat zal ik je zeggen, hè? Dat hangt ook weer van de export af, hè? Het is een kwestie ja. van balans. Handgeweven stoffen, revolvers. tents, juwelen, echte en aangemaakte. Uh, ossen, tapijten, ruw en bewerkt goud, ijzerwaren, ja. tabak. Uh, ja, dat is het dan wel zo'n beetje. Soms ook mensen. Maar och, die brengen niet zoveel op. Dat is meestal om iemand een pleziertje te doen. Ballast. Eh, we houden het er maar op dat Allah het noteert. <lacht> Voor de afrekening later. Want schrijven, nee, dat doet het niet. Er is niks aan te verdienen. <lacht> Allemaal kerels zoals jij. Ja. Hé, hey, hey hey, je hoeft niet zo stiekem naar die rumpflicht te roeren als ik Allah zeg. <lacht> Wacht jij nou maar tot morgen het schip gaat, dan kijk je wel anders.